Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In zo'n tachtig Spaanse steden zijn mensen de afgelopen avond de straat opgegaan... om te protesteren tegen de nieuwste bezuinigingen. In Madrid was het het drukst. Daar waren naar schatting honderdduizend Spanjaarden op de been. In de hoofdstad kwam het tot ongeregeldheden. De politie dreven groep demonstranten uit e met rubber kogels en de wapenstok.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 Bij een wilde achtervolging in Flevoland werd gistermiddag al een man opgepakt... en nu zijn ook zijn vermoedelijke handlangers gearresteerd. Drie mannen en een vrouw. De vijf probeerden bij de woninginbraak in Heerenveen een kluis mee te nemen... maar een buurman kon dat voorkomen. Het is niet bekend of ze wel iets anders hebben meegenomen. Na de inbraak gingen de verdachten er met hoge snelheid vandoor in een auto... die ze in de polder achterlieten. Er is met onder meer een helikopter naar hen gezocht.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 Een hele goede nacht. Twee minuten over twee. Een mooi moment om te beginnen met de nachtzuster van vannacht. Het programma dat door jou gemaakt wordt, is altijd grappig. Dan ga ik hier zitten om twee uur en dan heb ik nog geen enkel idee wat er gaat gebeuren. Want jij bent degene die het programma samenstelt door vragen te stellen. Je kunt bellen met iedere vraag die er in je hoofd opkomt naar 0800-1121. Die vraag leggen we voor aan het luisterpubliek van Radio 1. En dan is er altijd wel iemand die er verstand van heeft, wat het onderwerp ook is. Diegene belt ook naar 0800-1121 en ik verbind eigenlijk alleen maar mensen met vragen en mensen met antwoorden aan elkaar door. Mailen kan ook naar nachtzuster omroepmax.nl Twitteren kan via Nachtzuster. en er is een chat tijdens dit programma en die vind je op www.nachtsuster.net Even de chat aanklikken en dan kun je daar meepraten tijdens het programma. Op uh, die... Uh... Op dat adres, nachtzuster.net, kun je ook alle vragen nog een keer nalezen. Nou, dat zijn een beetje de spelregels. Nu nog het programma vullen. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan me bij. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, Al ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan bij. <hijen> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe kan het fijn? Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, hoe kan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 Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Doe maar, heten ze. En het liedje heet Nachtzuster. 0800-1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen met al je vragen. Martin, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. was ik al snel in de uitzending, zeg. Nou, dat uh, is nog eens fijn, hè? <laughs> nou, nou, ik had ook best een, een, een vraag die eigenlijk uh, een heleboel luisteraars aangaat... Maar die jij alleen kan beantwoorden, volgens mij. Oh jee. Alleen ik? <laughs> Althans, nou ja, de mensen in de studio mogelijk. Ja. Uh, het ging erover dat ik luister een hele poos naar de radio... Ja. en uh, de ene beller uh, die belt in en die kan uh, goed zijn gesprek doen... Maar de andere beller heeft last van een echo ja. en dan, uh, dat, is al, uh, dat hoor ik nou zo vaak, dat ik denk van, nou oh, dan moeten ze daar in die studio toch wel een keer een, een technische man naar hebben laten kijken. <laughs> en uh, of die al klaar is of zoiets, was de vraag dan of dat eigenlijk al, uh, wat is het resultaat, Gaat de, is de echo al een keer weg? Is of, de echo uh, verholpen? <laughs> ja, want het lijkt me dat jullie met een hele dure apparatuur daar zitten. Maar of, of ligt dat dan... Uh, ja, als iemand natuurlijk dan uh, zijn radio te hard aan heeft, yeah. dan, uh, dan ligt dat aan diegene zelf. Maar ja. het is in de, ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dan ga je en dan, uh, dan hoor je je stem inderdaad op de achtergrond mee. En dat is al jaren, jaren eigenlijk zo. En het is niet een kwestie van maanden. Het is al heel lang dat ik denk van nou, dat mag toch wel eens een keer opgelost zijn in de studio. Dus dat was een beetje een... Uh, een, een licht kritische vraag. Of, van, ja. is, is, is de echo al weg, zo gezegd? Ja, en je begon je hele verhaal met dat ik daar alleen een antwoord op had. Maar ja, als ik, ik daar een uit. antwoord... Nou, ik, ik moet zeggen, de ja. echo is nog steeds niet helemaal weg. Er is, het is, gebeurt nee, nog steeds dat er was... Dan, ik... ja. ja, maar als ik, daar, als ik daar antwoord op zou kunnen geven, nu hier... Dan was de echo wel weg, denk ik. Dan was je een goede technicus, ja. ja, voilà, ja. ja. Maar ik, dan heb dan jouw... neem, ik heb toevallig vannacht de beste... Mm. Dat is ja, heel toevallig. Die, uh, die, die, dat wisselt. Hè. Die, die, die, je hebt natuurlijk uh, heel veel technici uh, bij Radio 1 en die wisselen elkaar af. Want anders vallen ze op een gegeven moment in slaap. Ja. En uh, dan, ik, ik heb Joop vannacht. Maar nou, ik, ik ben bang dat zelfs vannacht nog wel een keer de echo op gaat duiken. De echo opduiken, ja. ja. Je zou ja. zeggen: komt het omdat om ik hoor laatst Iemand zeggen dat het vaak uh, gebeurt uit mensen die uit Rotterdam bellen. Ja. Maar misschien ook... Zou dat dan de reden zijn? Of zo? Ja, dat ligt of wat dieper. Of is een dubbele lijn open? Of, of, <laughs> nee, dat is... Hè? Mensen die vinden dat Rotterdam een gat is. Die vinden dat het daar echt Ja, zo dan weer, ja. Nee, ja. maar ik, wist, ik, ik wou dat we het wisten. Ja, je zou haast zeggen... Trek al die kabels eruit... en ja. leg gewoon de, de kabels opnieuw. En dan, dat op, is klassiek, hè? Gewoon even alles uitzetten en dan na twintig tellen weer aan. Ja, ja, hebben zoiets. we dat Joop, hebben we dat wel eens geprobeerd alles uit en twintig uh, tellen weer aan ja dat hebben we geprobeerd jullie dat... zitten toch al in een hypermoderne studio neem ik aan nou het is nu even want er wordt verbouwd bij uh, oh, oké okay. uh, het is uh, heel erg een, een uh, ik wou zeggen een kijkje maar even luisteren. De nee want zolang als ik radio maak is het al af en toe en is het niet zo dat als er meerdere mensen in de wacht staan... dat die dan elkaar uh, misschien storen of zo? Is dat dan, dan iemand in de wacht uh, staat dat die dan misschien... Uh, uh, ja, ik weet niet, dat die dan de radio aan heeft of zo? Nee, nee dat zou toch ook niet kunnen zijn. Dat, nee, dat die en meer elkaar... mensen dan dat er nu in de wacht staan... kunnen er niet in de wacht staan. Nee, voilà. Dus, ja. dus dat is het ook niet. Ja, raar hè, je zou toch zeggen dat, uh, <laughs> dat moet toch een keer opgelost worden, maar <laughs> nou, ik moet het zeggen, maar het raadsel van Hilversum uh, zo maar zeggen. Ik moet zeggen, gaan. ik heb de laatste tijd valt het, valt het vind ik wel mee. Maar ja, als ja, jij nu, want zit zo, je in de buurt van de Radio Martin? Uh, nee, die is uit. Nee, die is netjes uit. Ja, maar zit je er in de buurt, vroeg ik. Uh, ja, wel in de buurt, doen ja, nou, Doe ja. doen eens aan. Jeetje, ja, ja nou, dan, we, dan weten we in ieder geval over wat voor echo we nou, niet het niet hebben. Maar een heel klein radio. Ja, maar is als, als je er dichtbij gaat zitten, geloof me, kijk. Zie je, dit gebeurt er als jij je radio aan laat staan okay, terwijl we aan het praten zijn. Want ja, dan... dat is inderdaad een uh, geluid alsof hij van uh, de Mars komt. Hè? Ja, wel alsof, alsof er inderdaad een, uh, een telefoniste tussen zit die niet weet wat ze aan het doen is. Maar dat komt gewoon doordat het geluid net iets later bij jou uit de radio komt dan dat ik het hier zeg. En dan horen we het weer terug. Dat is heel logisch. En als dat te hard gaat op elkaar, dan gaat het weer piepen. Dus ja, dat is helemaal ja. verschrikkelijk en dan, dan krijg je dubbele echo's en verschrikkelijk... Maar die bedoel ja, je niet, ik, ben, ik wel weet wel wat je bedoelt. Ja. Want ik ben zelf een mondharmonica speler en uh, een echo is een uh, officiële klank in de, Dus dat is een dubbele klank die daardoor uh, een zweving oh. ontstaat eigenlijk. Hè? Dus dat zitten eigenlijk net twee uh, geluiden... Uh, nou, een echo is weer anders dan een zweving, dan komt nog even een lastig iets. Maar een echo is natuurlijk het, twee geluiden uh, veel later... Hetzelfde geluid veel later en een zweving is dat je twee, twee tonen hebt die bijna hetzelfde klinken en op dezelfde moment uh, uh, klinken ook, alleen dan net, net anders zogezegd, waardoor je een tussentoon krijgt. Misschien moeten we de echo gewoon koesteren. Ja, ik vind hem op zich wel grappig hoor, want die telt het wel. maar ik vind het soms ook wel storend. want je hebt mensen die dan heel, best wel een mooi verhaal vertellen. Ja. En ik, je komt niet lekker los inderdaad, dus je constant je eigen stem op de achtergrond horen. Nee, dus... het is, maar het is iets met <coughs> de telefooncentrales die elkaar nog niet lusten, of ISDN of iets dergelijks. Want het is inderdaad... Ik te veel draadjes in één ja. ruimte. Ja. ja maar ja. vroeger ja. was het ook zo dat je mensen met een mobiele telefoon, dat was verschrikkelijk, dat ik... Krijg je dan. Ja, ja, ja, ja, maar dat, is, dat, dat gaat tegenwoordig, klinkt tegenwoordig een mobiele telefoon bijna beter dan een vaste lijn. Dus ik denk dat het duurt niet lang meer, of via alle mogelijke systemen klinkt het allemaal goed. Ik oh, zie ja. Joop zit hier met de schroevendraaier, dus die zal vannacht extra Oei. op de echo's letten. Goed? Nou ja, Joop was een goede technicus. De beste. Ja. Dan vertrouw ik hem die schroefdraai wat toe. En, uh, oh, ja. Als je het zo zegt, klinkt het niet zo goed. Maar, uh... Nee, dat komt goed. Maar oh, Martin, nee, nou... mocht iemand er nog over willen bellen, dan houd ik me aanbevolen 0800 1121. En uh, uh, nou ja, ik, uh, ik ga even goed opletten of ik hem nog voorbij wil komen vannacht. Nou ja, en anders heb ik toch even gezegd: inderdaad. Ja, ja, ja dat is toch, uh, het zou mooi zijn als het er helemaal uit was. Of het echt vlekkeloos liep. Nou, ja, dat zou inderdaad mooi zijn. <coughs> Dank okay, je wel, ja. Martin. Ja, oké. Okay, ik bedank. Wat er allemaal komt. Bye. Ik ook. Hoi. José. Hallo. Astrid. Hi. Goede nacht. Ja, ik heb een vraag. Nou, daar ben ik voor. Ja, dat dacht ik al. Uh, ja, en mijn vraag is: uh, mag uh, plakband ja. en tape en gekleurde tape, of dat bij het plastic afval mag oh. of niet? Oh, jee. Of moet dat bij het gewone afval? Ik weet het niet. Want jij doet je plastic afval doe je in zo'n uh, zo grote zak... die dan uh, één keer in de week ook wordt opgehaald? Of breng je die naar de vuilstort? Of, uh... Ja, nou, ik kan het inderdaad niet. Uh, het wordt hier niet opgehaald. Maar ze hebben wel zo'n uh, zo container bij de supermarkt staan. Echt? Ja. Ja. Oh, maar meen je dat? Dus jij gaat als je, dan ga je naar de supermarkt met drie tasjes. Eén met de uh, lege vlees voor het statiegeld, één met, uh, met het glas en eentje met het plastic. Ja, erg hè? Nou ja, dan, ja, ik vind het lovenswaardig, maar ik word wel moe als ik eraan denk. Ja. Ja, het plastic moet ik meenemen. Het papier wordt wel opgehaald. Oh. Maar nog, nog niet. Het wordt, ik hoop dat het wel ooit komt dat het uh, opgehaald wordt. Ja. Maar ja, dat is nog niet hier. Dus, uh, en de ja. batterijen? Die moet ik, uh, nee, die, ja, dat werd vroeger opgehaald ja. in elkaar, maar dat is niet meer wegbezuinigd. Ja. Dus uh, ik moet ook uh, de batterijen nu uh, zelf uh, wegbrengen. En waar breng je die naartoe dan? Nou, die breng ik meestal. Er staat wel zo'n ding of zo overal in allerlei winkels waar oh. je de batterijen in zo'n zakje in kan gooien. Oh. En de frituurvet? Die, uh... Wat doe jij met frituurvet? Dat gebruik ik nooit. Oh, heel verstandig. Ook niet ja, voor de oliebollen met oud en nieuw? Ja, ik heb frituurpan. Ah, <laughs> dat is, dan moet je oliebollen van de oliebollenkraam met oud en nieuw. Hè? Uh, nee, ja, nou, ja, die haal ik eigenlijk meestal bij de... Uh... Bij de natuurwinkel. ze lekker. Daar. Echt waar? Natuurlijke oliebollen. Dat klinkt als een ja. contradictie, maar dat zal het vast niet zijn. Uh, nou, maar plakband. <hijst> ja, dus zit je met het plakband. Maar heb je vaak plakband? Want... Ja, ja, ik ben nog best wel een knutselaar. Ja. <hijst> dus, <hijst> ja. dus ik uh, gebruik nog wel eens wat plakband. En dat gaat niet altijd goed. En dan, nou ja, dan heb je Want, uh, restjes en dingen en doen. En dan ben je nog? Ja, ik, oh, okay. ik hangen helemaal niet. Ik heb er iets heel geks tussen doen. Wat wil je ja. daarvan doen? Oh nee, dat is. Um, uh, even kijken, ik kan denk ik zelfs. Nee, ik kan niet zien wie dat is. Ah, oh, oké. Okay. Uh, dat is iemand die is zo aan de beurt en die um, uh, uh, praat ondertussen even tegen de hond om te vertellen wat er ah, gaat. Ah, oké. Okay. Maar. Um, ja, ja, ja. Je zit er gewoon doorheen. Wie ben je? Nee, dat geeft niet. Wie ben je? Dan weten we het vast. Ja. Nee, dat ben ik niet. Maar... Ja, dat ben je wel ja nee, dat Jawel. Nou. <laughs> er zit iemand door okay. een andere lijn doorheen te praten. Maar wel goed, wel. die komt zo vanzelf aan de beurt. Dan weten we uiteindelijk wie het is. Maar ja. wat knutsel je dan zoal met plakwanten bij? Um, ja, uh, van alles eigenlijk. Maar, uh, jeetje, ja, maar het met het ja uh, ik ben, ben nu uh, uh, doosjes aan het maken. Ja. Um, Waar je uh, vier theezakjes in kan doen. En als je dat, uh, dat dekseltje eraf haalt, dan vouwt dan het zich vanzelf open. Zodat je die theezakjes ziet. Oh. Dan kan je er ook nog een paar bonbonnetjes in doen. Oh. En uh, ja, dat, dan heb je wat platband bij nodig om dat uh, goed uh, vast te maken. En uh, ik uh, uh, vind het heel leuk om uh, ook cadeautjes uh, apart in te pakken. Ja. Dus uh, met leuke versieringjes erop en dergelijke. En daar gebruik je ook meestal wel wat plakband bij. En uh, ja, uh, van alles dingen met papier wel. Uh, ook wel kaarten maken, maar daar gebruik je meestal geen plakband bij. Maar uh, ja, van alles... Maar nog even, want ik zou denken, plakband mag gewoon bij het plastic afval. Waarom, waar, uh, waarom gaat bij jou de gedachte van misschien mag dat wel niet? Ja, vanwege dat plaksel wat er aan zit. Oh, ik weet niet ja. of daar iets chemisch in zit wat, uh, wat juist dan weer uh, niet uh, mag. Maar als je een flesje of iets dergelijks bij het plastic afval doet... dan zit er toch ook een etiket op waar toch ook aan de binnenkant plaksel zit? Ja, dat is waar. Nou, ik weet het niet. Ja, plakband. Ja, ja het, ja, het, het, het lijkt me dat wel plastic. Ja. ja, dat is wel zo inderdaad, ja. En de gekleurde tape... Want daar zit kleurstof in. Ja, die etiketten zitten ook... Ja. Ja, want, want ik weet dat zwart, zwart plastic mag er niet bij eigenlijk. Dat ben je dat, niet. Nou, dan schijnen ze niet goed te kunnen verwerken. Ze dat ben een... je niet. Ja, en kom de, de je met plakband. wel. En de een zegt weer van nee, dat kan niet, want dat kunnen ze niet goed nog verwerken. Je dat hebt het over heb voor gehoord. plakband, terwijl we niet eens weten of de vuilniszak wel bij het plastic mag. Ja, ik heb geen idee. Maar nou, het is echt het is, zwart, nou... zeg maar. Het ja, is uh, een probleem te zijn, dat heb ik gehoord. Dit wordt nog een, een vraag met een staartje, denk ik. Ik ga op zoek <laughs> naar een antwoord, José. Maar uh, ja, en, en gekleurde tape en zo, want omdat het is met die kleuren, maar ja, ik weet het niet. En stickers. Stickers? Maar dat zou dan wel mogen, denk ik. Nou, stickers mogen mag plakband ook. Ja, maar dat weet ik niet. En stickers hangt er vanaf, want je hebt plastic stickers, maar je hebt ook papieren stickers. Ja, de, ja, de papieren die gaan natuurlijk bij het papier. <klaar> Ik vind, het, uh, ik vind het een hele toestand. Ik, uh, José, ja, ja. ik zeg 0800 1121. ik ga mijn best doen voor je. Is goed. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Doeg. Roos. Ja, goedenacht. Goedenacht, Roos. Ja. Zeg het maar. Ja, dat klopt. Ik heb een vraag. Um, ja. Misschien is er iemand die daar een antwoord op weet. Het gaat over de eerste tot en met de tiende macht... Ik heb het me wel eens uh, uh, uitgelegd gekregen. Ja. Uh, maar ik weet niet meer precies wat de volgorde was. Je hoort soms nog wel eens over vierde machten. Maar in elke democratie heb je, heb je, heb je, heb je begrepen tien lagen. Oh, je bedoelt niet getallen, maar je bedoelt in de politiek. Ja, ja precies. Er zit onderwijzers, uh, ambtenaren, hoofdnaam, oh, president. Ja. Ja, en ik dacht, misschien is er een luisteraar die... Ja, vroeger, oh, dat gaat ze heel vaag een lichtje branden van vroeger, maar werd het niet uh, klassen genoemd? Ja, nou ja, het vierde macht weet ik nog, maar wie er nou precies stond weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het tien zijn en het is, het is het, het, het ja, het schijnt, uh, uh, in de, ja, een democratie vorm de te zijn. Maar... Ja, je, je bedoelt niet uh, de uitvoerende en de uh, nee. uh, ja, wetgevende. Ja, precies, dat zijn ja. er drie. Nee. nee, dat zijn andere. Die machten. bedoel je niet. <laughs> Tien, de eerste tot de tiende macht in de politiek. Ik heb, ja, in de, ja. Ja, ik heb jaren politicologie ja. gehad op de schoofjournalistiek, maar er is gelukkig niks blijven hangen. Ja, het is heel jammer. Maar uh, dat is de, de grote jaart weer. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Roos 0800 1121. Er is vast wel iemand die dat even kan duiden. Heel erg bedankt. Oké, okay, bedankt voor je vraag, vast. Goedendag. Dag. Dag. Jaap. Ja. Van, uh, ja ik had de laatste keer, was ik ook een ja, in Duitsland geweest, heel laat. Ja. Maar toen uh, had ik al van, dat ging over Gerrit uh, Komrij en zo, weet je. Ja. Dus ook dan. Die andere dichter was ook uh, overleden, dan had ik gehoord. Yeah. Die, uh, en, Kopland. Uh, Kopland, ja. Kopland. Yeah. Kopland, ja. Hoofdakker heet hij eigenlijk. Ook raar. Maar, okay, maar uh, weet je waar het woord dichter eigenlijk vandaan komt? Ik vind het eigenlijk helemaal niet een. Uh... Oh ja. Yeah. Weet je, ik, ik dacht eerder dat het iets met een opener te maken had, zo. Een eye-opener of zoiets. Oh. Maar met, ja, weet je. Dus ik. Is wel, ja, misschien is het een een filosofische vraag of een, uh, literaar, uh, of, van, of een literaire vraag, maar zoiets was mijn vraag eigenlijk. Van, uh... Ja, nou, dat is natuurlijk ja. weet Maar waar ik ook wel heel erg in geïnteresseerd ben, is hoe dat programma van jullie een beetje in elkaar zit. Want net toen praatte ik het door en toen hoorde ik jou zeggen: van ja. Oh, hé, hey, moeide je er even niet mee of zo. Van, Hoor jij mij dan ook tussen die andere gesprekken al door? Mensen die in de wacht staan, moeten ja. dan is eigenlijk de mond houden eigenlijk. Nou, normaal niet. Nee? Uh. Nee, maar ja, nou ja, dan moet je maar een keer komen kijken. Maar dit is de, onze telefooncentrale, daar moet je 78 jaar voor gestudeerd hebben om die te begrijpen. Ja, ja Dat ja, is ja, ja. echt een ding, Jaap. Dat wil je echt ik ik kan er ook soms met mijn hoofd niet bij dat dat nog in radiostudio's gebruikt wordt dat systeem. Maar het is een enorme kast met, uh, met, nou, 470 knopjes en 2300 lichtjes. Ja, ja, ja. En dan moet je precies onthouden wie waar zit. En dan soms kan het gebeuren dat als twee mensen tegelijkertijd uh, naar een bepaald knopje zijn gestuurd. Dat dat. Nou, ik... weet je, als jij dat nou. Als jij dat, weet je, want die, uh, die regisseur van jou die heet Martijn? of? Mar ja. Martijn, uh, toch, of niet? Ja. En ja, die moet je ook af en toe een beetje in de uitzending laten gaan. Van dan ga jij dat ook een, dan. Dan moet hij dat uitleggen. Ligt hij dat de, de, de, de vorige avond, ja. avond even uit? Van hoe, hoe jij dan uh, ja. moet realiseren? En dat hij dan ook af en toe. Uh... Ook weet je, want hij, uh, ja, hij vindt ook wel heel belangrijk om mensen achter het programma weet je, te kennen of zo, snap je? Nou, maar ja, daar ben je wel een uitzondering in hoor. Want de meeste mensen die zitten er niet op te wachten als je bij de bakker komt en zegt... nou, mag ik een, uh, mag ik een uh, gesneden tijgerbruin? Dat de bakker dan zegt, nou, dat is uh, leuk dat je dat uh, vraagt. Want het is gemaakt namelijk door Johan, die hierachter uh, werkt. Die werkt hier nou. 24 uur per week. En die is gewoon uh, gespecialiseerd in de tijgers. Terwijl we hebben ook Anneke in dienst en die doet de gebakjes. En denk je van ja, weet je, ik kom gewoon voor mijn brood. Ik hoef niet te weten wie het gebakt. Kijk, ik ben natuurlijk heel blij met de mensen die meewerken aan dit programma. Maar als we de hele tijd over het programma gaan praten... komen we niet meer aan vragen toe. Zoals bijvoorbeeld, wat is de eerste tot de tiende macht in de politiek? Nee, maar bepaalde, dat was ook mijn vraag. Maar ja, weet je, ik ben dan ook wel benieuwd... Weet je hoe dat gaat of zo. Weet je, van ziet u, met is twee, daar of ben je daar? Maar Jaap, we ja, kunnen we kunnen niet iedere van uitzending van. gaan uitleggen hoe het programma gemaakt wordt. Dat kan toch niet? Nee, dat is ook weer waar. Dat begrijp je ja, dat toch ook wel? Ook, uh, nee, dat was ook een subvraag. Nee, uh, en dus, eerlijk gezegd, want jij begint nu over Martijn. Het is Martijn zijn eerste dag. Dus uh, die is toch even. Ja, nee. Die is nu oh. dit bezig met knopje Hij 7 van het ellendige telefooncentrale. Hij doet het wel goed. Ja, dat is het talentje. Ik had gelijk al. Van jee, weet je, van zo, zo iemand is hier van de BNN academie of zo. Nee, joh. Oh, nee, maar hij nee. nou ja, is echt een breken, geschoolde weet ik weet ik jongen van de School van journalistiek. Weet Heeft ik echte dat. Echt een ja, opleiding. Weet Zie je, ja. Weet je, dus dan, ja, soms gaat het programma heel andere kanten, maar het ging ja, om soms gaat het heel andere vraag, kant op. He? Maar nee. ja, nog even tussen jou en mij. Ja. Even tussen jou en mij. Hè. Weet je, want ik vind het altijd zo'n mooi idee dat mensen denken dat ik hier helemaal in mijn eentje zit midden in de nacht. En een beetje mensen met elkaar doorverbindt. Want het gaat niet om mij. Het gaat om jou met je vragen. En degene die straks het antwoord gaat geven op waar komt de term dichte vandaan. En niet om, om mij of Joop of Martijn of alle andere mensen die hier. Disco, dat weet ik wel. Een disc. Dat, uh, weet je van. Uh, ja. Het was. Uh, de disc was nog niet uitgevonden of ze begonnen wel, al mee, Weet je wel. Nee, ik denk dat. Disco. De disc, weet je, die komt van disco af. Van, dat is ja. dan. Zullen we gewoon nu alvast een beetje disco draaien? Ah, dat, ja, maar weet je dan ook wel iets van uh, bijvoorbeeld uh, Rubberband Man of zo? De Rubberband Man. Vind je dat leuk? Nee, zoiets weet je. Van ja, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, niet meerdere dingen gaan noemen, want dan moet ik ze allemaal draaien. Dan komen we niet meer aan het praten ja. toe. Maar de Rubberband Man, dat is, dat, is een, uh, dat, dat is wel leuk. Wat, wat grappig is, dat is Elastiekjesman. Is van de spinners, zeg ik uit mijn hoofd. Nou, <laughs> dat gebeurt ook nooit, oh, dat ik, ik dat, dat zo maar uh, weet. Ik heb zo'n brot, dacht ik van. Het is een andere uitvoering, wil jij weer? Uh, ja, weet ik al niet precies. Je ja, bent, nee, nu uh... word je lastig. Jaap, nu ga ik je ophangen. Ja? Ja, ik ga de spinners in, uh, aanzetten. En maar, uh, dicht hè. Een nee, maar Jaap, Jaap, Jaap. Jaap. Ik ging je ophangen. Oké. Okay. Doeg! Doeg. Rhythm, grace, and heaven now of one man. Just a rubber band. De spinners en Rubber Bandman voor Jaap. Die ook wil weten waar de term dichte vandaan komt. En die nog veel meer wil weten. Maar ja, op een gegeven moment houdt het ook op. Roos wil graag weten wat ook weer de eerste tot de tiende macht was... in de politiek, democratisch, de politicologie. Als je er verstand van hebt, 0800 1121. José wil weten of plakband bij het uh, oude plastic in het tasje mag. En dan wil ik graag weten of vuilniszakken erin mogen. Want José zei dat zwart plastic er niet in mag. Ik denk, ja, zit het dan met vuilniszakken? En stickers wil je? Dat zou je eigenlijk ook wel weten. En Martin die hoort af en toe een echo op de radio. En ja, wij hebben het nog niet op kunnen lossen. Maar wel een goed idee van Martin om een stukje crowdsourcing te gebruiken. Oftewel aan jou thuis te vragen. Of jij misschien weet hoe we het oplossen. 0800-1121. Claudio. Goedenavond Astrid of goedenacht. Nou, goedenacht. Goedenmorgen. Goedenavond. Goedenavond waar man. je zin in hebt. Ja. Ben ik er nog? Ja, ik hoop het wel. Ja, ik hoor steeds uh, die, uh, hoe dat, die uh, telefoon uh, doorschakelen. En ik hoor ook andere mensen de drein best wel grappig uh, zo te horen. Ja, als je in de wacht hangt, dan kun je gewoon praten met alle andere mensen die ook in de wacht hangen. Dat is leuk, en je, hè? En dat, is dat echt zo? Ja, er zijn, de, nou, maar er zijn echt uh, chatboxen waar je daar een hele hoop geld voor moet betalen. En bij ons kun je gewoon met andere luisteraars Hey, hé, ben jij er ook? Ja. En ik ben altijd heel braaf, heel stil. Ja, maar dat is ook wel prettig, want anders wordt het ook een kiprok hier. Ja, daarom moet het een beetje overzichtelijk blijven. Ja, wat kan ik voor je doen? Nou, ik uh, hoop een beetje, ja, helemaal precies haarfijn, zoals de technieker zelf zei. Ik weet niet of ik het dan uh, kan uitleggen van het piep op de radio ja. en van het uh, echo en zo, weet je. Ja, van het echo en zo, ja. Ja, ik, uh, het, het is toch een beetje, ja, ik weet niet, een beetje natuurkunde bij komt kijken, maar ik weet niet of je er echt iets aan kan doen, want het is gewoon, gewoon rondzingen eigenlijk gewoon. Nee, ja, maar dat is als iemand de radio aan heeft staan. Ja, precies. En, en daar dan kun het... je wel iets aan doen. Dan moet diegene namelijk gewoon even zijn radio uitzetten. Dat is het simpelste, inderdaad, ja. Of, uh, of in de studio de telefoon iets zachter, maar dan hoor je dus het gesprek wat minder uit. Dat zou heel onpraktisch zijn. Als, wij, als jij per se de radio aan wil hebben thuis en dat wij dan hier het geluid wat zachter gaan zetten. Precies. Dat zou zeg maar voor de rest van die, het zijn er niet zo heel veel. Maar toch een paar duizend mensen die zitten te luisteren. Die zeggen van nou, we zetten u even uit, want Claudio wil graag de radio aan hebben. Ja, precies. En het dat is het... inderdaad geen gehoor, om het zo te zeggen. Maar dan, dan heb je het over die echo die veroorzaakt wordt... Door, de, door het feit dat de mensen aan de telefoon de radio aan hebben staan... die we net gedemonstreerd hebben in samenwerking uh, met Martin. Maar um, uh, er, er is nog een echt... sommige telefoon, telefooncentrales of sommige telefoons... of sommige telefoonproviders of lijnen. Ik weet, wij weten niet waar het aan ligt. Die geven een echo. En als je heel veel nachtprogramma's luistert... waar heel veel mensen bellen... maar ook overdag in de actualiteitenprogramma's wel eens... Dan, ja, dan hoor je af en toe die echo opduiken. Daar heeft Martin volledig gelijk in. Ja, dat zou in een telefooncentrale zitten. Dat zou ik dan helaas niet weten. Nee, maar leuk geprobeerd, Claudio. Ja, nee, ik praat ook uit ervaring. Dus ik, uh... Hoezo praat je uit ervaring? Nou, bij de lokale omroep uh, was het uh, geval ook vaak... dat de mensen gewoon die, die radio op uh, volumestandje burenruzie hebben staan. Ja, en uh, dat je zo'n stuk of twintig keer per dag zegt van uh, kan de radio zachter of uit, maar dan horen ze we niet. Of de, de vertraging in de telefoonlijn heeft ook veel mee te maken natuurlijk. Ja, dat heb je ook, want er zit ook een vertraging van een halve seconde, dat hou je toch? Ja, het is nog best ingewikkeld, zo'n radioprogramma maken. Wat zegt u? Dat het nog niet meevalt, radio maken. Nee, nee, dat kan je wel zeggen ja. Ik denk ook af en toe, god, wat komt er nog een hoop bij kijken? Ja, precies. <laughs> dus nou. inderdaad, het uh, enige en echt is dat de mensen toch die, die, die radio zacht moeten zetten. En echt, of echt een, ja, of, of de, de, de tonen veranderen, hebben ze ook wel eens gezegd, maar bij mij werkt het niet. Nee, oké. Okay. Nou, uh, uh, mocht er nog een antwoord komen, dan ho hoor jij het. En dan is het meteen bij de lokale omroep ook geregeld. Dat gaan we gelijk doorvoeren dan. Dankjewel Claudio. Jij ja, ook bedankt, jullie Hoi. ook. Hoi. Goeienacht. Adrie. Hallo. Hallo, Hallo goedemiddag. Hallo, hoedemiddag. Ik had een vraag. Volgens mij heb ik nou Adrie en Aat aan de telefoon, of niet? Oh, oh dan moet ik op Aat wachten. Zal ja. ik er nog wel even wachten? Nou, als je toch aan het praten bent, zeg het maar. Wat is je vraag, Aat? Nou, mijn vraag is de volgende. 70 jaar terug ging de afsluitdijk dicht. Ja. Voordat we de Noordzee, Waddenzee en Zuiderzee... Maar er is dus een complete kust is er ontstaan. M maar mijn nieuwsgierigheid is dus, hoe oud is die kust nou van die Zuiderzee? En uh, dat bedoel ik met Harderwijk en Stavoren en Enkhuizen en weet ik wat. En Horen. Dus al die, al die mooie plaatsjes en kampen niet te vergeten. Dus het ligt niet en aan de en, uh, zicht, volgende vraag, ja. of de eerste vraag is, hoe oud is die kust nou eigenlijk? En dan had ik nog de, de vraag wat de oorsprong is van de, van de namen van Flev, Flevopolder, Almere, Urk, Marken. Oh wacht even, het is een hele lijst, Aad. Oh, nee, dat Flevopolder, ik. Urk, polder, Urk, Marken. Nee, niet polder, dus de eilanden polder. Urk, Marken. Ja. In ja. Schokland. Of dat nog een betekenis is. Of een historie aan die namen. Ja. En wat, uh, zeg maar, Flevolpolde betekent. En Almere. En de geschiedenis ervan. En hoe oud is de kustnaam nou van de Zuiderzee? Is dat 500 jaar? Uh, 1000 jaar of 1500 jaar? Ik heb wel eens op kaarten gekeken. En dan ja. zag je de groot klein, groot klein. Hoe oud is de kust van de Zuiderzee nu eigenlijk? Tot 1932 dat het ja. het was. Dat is een. Goh, nou, wat, ik vind het... Uh, ik vind het uh... Een Helemaal mooie gesprek. geografische topografische vragen snel kort samengevat hoor, Ad. Ja, ja, ik kan het allemaal niet misgoed koekeloeren. Ik denk, nou gaat vragen. Ja, nou ja, daar zijn we voor. Ja. 0801121, een stukje geschiedenis van Flevoland eigenlijk en de Afsluitijk. Ja, en de eilanden dan. En de, de eilanden niet te vergeten. Het. Ja. Urkmark en dan. Uh, uh, Urkmark en Schokland. Ja, Wieringen, dat weet ik wel. Wieringen weet je wel? Hoezo dan? We zaten de Noormannen. Uh, ja. Maar ja, dat ligt helemaal, helemaal bovenop aan den helder en alles. Oh. Maar, maar Wiering, ik klein, Norman en Wiering... Ik wil Wiering. weten tot wanneer die zee gegroeid is. Ja, het, aan, het is duidelijk. Jou? ja ik, ik, ik ga er op zoek, Aad. Ja, ik, ik kan het niet zo goed weer bekoekelen. Nee. Want het begint allemaal te flikken op dit apparaat. Oh, dat is niet zo mooi. ja Je moet ook niet nee. met typex op het scherm, hè? Ja, ja, nou ja, nee, maar ik zie zelf niet zo best meer. Nee, dat is ook een nadeel. Nou, dan lossen wij het voor je op 0800 ja. 1121. Dank je wel. Ik kan het wel bedenken. Ja, <laughs> oké, okay, bedankt. Doeg. Goed, hallo met wie? Met Joop. Goedenavond. Dag, Joop. Ja, ik weet het antwoord ook op die echo. Nou, dat is ook toevallig dat je Joop heet dan. Ja, want uh, die mensen die wonen in een grot. Ach, ja, dat zal het zijn. Maar, maar als je nou je, je, je muren niet hebt behangen of geen schilderijen hebt hangen, ja. kan dat dan ook dat veroorzaken? Um, nee. Oh. oh, dat dacht ik echt. Ja. Maar ik wist ook wel dat het een soort grap was. Oh. Maar uh, ik vond die vraag met die Zuiderzee, die, uh, die, die riep meteen weer een andere vraag op. Want ik vind Zuiderzee veel mooier dan IJsselmeer. Wie in godsnaam verandert dan even die naam? Oh ja. Maar ja, dat kan je heel dat makkelijk. We gewoon, <laughs> dat we gewoon weer uh, Zuiderzee gaan zeggen. Ja, dat doe ik al jaren. Andere, andere mensen hebben het dan over het IJsselmeer. En jij zegt dan gewoon: nee, nee, nee, nee, nee. Zuiderzee. Ja, en het, het dringt al aardig door hoor, bij de mensen. Dus. Uh... Het, het wordt weer terugveranderd, uh, is de uh, verwachting. De verwachting is dat als jij maar genoeg mensen spreekt over de Zuiderzee... dat het dan weer Zuiderzee genoemd gaat worden. Ja, ja. dat uh, heb ik al uh, ervaren. Dat gaat best goed. Okay. En uh, ik heb ooit een heel interessant programma gezien... maar oh. ik ben echt uh, 99% kwijt. Ja. En ik weet nog 1% en dat was dat... Uh, ze probeerden iets te, ver, uh, te verbeteren, uh, te perfectioneren. En het was geloof ik radiosignaal of tv-signaal. Ja. Maar dan kwam het erop neer dat ze dat maar niet konden verbeteren, die 1%. En uh, dan bleek dat een pul te zijn. Oh. En dat, dat is een, uh, ja, een soort ster en uh, die, die zendt uit. Heel uh, um, betrouwbaar, zeg maar. En, en dat verstoorde dan iets. Maar ja, dit is dan een andere verstoring, denk ik. Want die zal daar weinig mee te maken hebben. Maar nee, ik vond dat het niet, echt ja. leuk om te weten. Ja, het is, het is wel een klein beetje onduidelijk nog, Joop. De context Pardon? van het verhaal. Um, wat, wat mis je nu? Nou ja, ja het, nou eigenlijk niks. Oké, okay, en uh, ja. als je hem op de speaker hebt staan, hè, ja. jullie ervaring daarmee, uh, dat maakt denk ik geen verschil. Jawel. Oh, wat, wat doet dat dan? Ja, dan, dan verkleint de kwaliteit ook. Dat is ook zo verschrikkelijk, want heel veel mensen die in de auto bellen natuurlijk, die zeggen altijd ik zet hem wel even op de handsfree... Ja. Maar dan komt er toch weer een stukje elektro elektronica tussen te zitten... Dat toch weer, ja, en dat versterkt op een of andere manier zodra je op de radio komt. En het is, gewoon een, het is gewoon niet om aan te horen. Ja, ik heb hem nou ook op de speaker staan. Nou, ik wou het niet zeggen. Oh, mooi. Nee, ik moet zeggen, dan heb jij een goede speaker. Want het, dat valt me dan erg mee. Maar even, even nog terugkerend. Uh, ja. Als je nou een kaal huis hebt, je bent net verhuisd, dan hoor je ja. jezelf toch ook? Ja. Als je dan gaat bellen, dan is dat toch een logica eigenlijk. Nee, dat is waar. Als je, in de, als je nu in de badkamer gaat staan, dan hoor ik ook. Uh... Ja, hey, ja het maar zijn die mensen dan arm die echo's hebben? Omdat ze geen. Misschien is dat het. Hebben. Ja, ik denk. Ik, misschien uh, moeten we die sponsoren of zo. Ja. Nou, daar denken we nog even over na. Dankjewel, Joop. Oké, okay, goeiedag. Doeg. Roy. Hey. Hallo, hoi, uh, hallo, Roy met haar. Hallo, Roy met haar. Hé, Roy met haar. Ja, Roy Hi haar. Hi, hallo. Roy. Hallo, hey. hi. hallo, hallo. Hoor je mij goed, want ik heb er nu op Hens Vries staan. Moet ik hem uitzetten, jongen? Nou, als het kan. Doe eens. Ik ga nu heb op Hens Vries nu gaat hij gewoon. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, zo, nu ben ik gewoon. Kijk, het is oh. meteen beter, hè? juist ja, het verschil. Het klaart, de lucht klaart op. Oh, hoera, hoera. Ja, hee. iedereen oplucht. blij. Ja. Nou, hee, wat een opluchting. Wat kan ik voor je doen? Nou, heel veel. Uh, oh. uh, ten eerste heb ik een, een antwoord op een vraag over het dichten. Ja. Uh, ja, ik schrijf zelf al jaren, zoals dus je misschien wel eens weet Ja, dat, dat weet ik ja. haar. Ja, ja oké, okay, dankjewel, schat. Ja. Uh, hallo. Hallo. Hallo. <laughs> Ja, ik vond het gek. Geen... Wat een geluid allemaal. Ja, het is een beetje. Het is spannend. Spannender, die... Hoorspel ja. lijkt het wel. Het is weer eens wat anders. Hoorspelradio. Ja. Um, nee, maar over het dichten. Ja. Dat is uh, heel simpel eigenlijk. Dat heb je tenminste zo vroeger op school geleerd, op de HAVO. Ja. Heel lang geleden. Uh, dat het uh, dichten heeft te maken met de gaten in je ziel dichten. Ja, nee, Har, ja. dit heb je er zelf van gemaakt. Nee, ik heb opgelet. Vroeger, De gaten op in je ziel dichten. Ja, nee, het is, God zeg, geloof ik nooit wat van mij Nou ja, dat kan misschien mee te maken hebben. Dat het misschien, ja. zeker maar, wees van Nou, ja. wezen, nou Dat het, dat het een beetje klinkt alsof je ter plekke bedenkt, Har. Nee, dat heb ik al jaren heb ik dat uh, in mijn hoofd zitten en dat is uh, zo ergens vandaan... Nou oké, okay. het ja. is mijn idee dat, dat, dat is, het is. Het, een het is een voorzetje en als iemand anders zegt nee joh, de term dichten komt daar en daar vandaan. Nou, ik, ik, het heeft iets anders te maken. Wacht, ik kom even op de clue. Ja. Uh, met een gedicht schrijf je heel compact, uh, schrijf je een hele grote emotie, schrijf je zo kort mogelijke uh, woorden, uh, zinnetjes, schrijf je die op. Dat heeft een dichter te maken. Je verkort, zeg maar, je, je zegt met, heel, met, met een paar woorden zeg je heel veel. Dat is in het kort dichten. Daar komt de dichten eigenlijk vandaan. Dichten. We, mm, ja. Mm, ja. Je dicht je dichtert, uh, het aantal zinnen, het aantal letters. En, en het klinkt dingen. ook en... leuk, haar, maar het klinkt oh. weer alsof je te plekken verzint. Nou, maar, kan jij vinden, maar ik, ik werk wel zo als nou, dichter. inderdaad. Okay. Ja, nou, oké, okay, dus ook interpretatie uh, ja. gevoelig. Ja. ja. Nou, oké, okay. nou dat was dan even een, een, een proberen een antwoord te geven. Ja. Jij bent er niet mee eens, nou goed, wie heeft de wijze in Pacht tegenwoordig? Ik De luisteraars toch? Oh. Oh. Ja. Wat? Ja? Niet. Had je, je nog stil? meer haar? Ja, ik heb twee vragen nog die ik wil oh. stellen. Nou, kom uiteen. maar door. Nou, dankjewel schat, voor de tijd en de ruimte. Uh, ik wil het hebben over het slechtste taalgebruik van wielrenners, uh, meer na dan voor de start van een, uh, van een wedstrijd zoals in de Tour de France ofzo. Die wielrenners, als je die af en toe ziet aankomen, dan denk je, nou, nou, nou, man. Die maken dus zulke grote fouten in het vocabulaire en in het taalgebruik. Je kan dat gewoon niet meer volgen af en toe. En dan gaan ze nog juist die microfoon onder hun neus stoppen vaak, die, die reporters, die sportjournalisten. Ja. En dan, dan worden die fouten dan worden alleen nog maar sterker belicht, zeg maar. Dat is de eerste vraag. Ik denk, ja, dan kan je denken, ja, die mensen zijn moe of zo. Ja. Ja. Die hebben net gepresteerd op de toppen van hun kunnen. En jij gaat zitten kijken of ze wel uh, die of dat wel correct gebruiken. Ja, maar het valt wel eens dat sommigen die wat intelligenter zijn... dat die wel vocabulaire gebruiken. Dat die niet zo ja, maar sprake, die fietsen maar. weer minder hard. Nou, nee, die fietsen net zo hard. Oh, ja, is ja, namelijk intelligentie en, en taalgebruik. Nou, ik weet een het andere. niet. Maar ik denk toch dat als je, als je uh, van, uh, vanaf heel jongs af aan heel hard traint om te kunnen wielrennen, dat je heel weinig tijd hebt om naar school te gaan. Denk ik. Dat zou het kunnen zijn. En Denk voetbal, ik, maar het hoeft ik vind dat natuurlijk helemaal niet waar. Zijn. Ik vind voetbal is vaak zo dom. In, uh, ja, maar dom is en meteen dom. weer zo'n lelijk woord, maar... Nou ja, dom, uh, uh, nou ja, gewoon een beetje, ja. een beetje achterlijk. Gewoon een beetje, dat is dom, nog veel lelijk zo, woord. Stom. Nou, dan had je mag nog een vraag. vraag? Ik mag geen, mag geen oordeel geven. Sorry dat ik een oordeel vul, maar ik zeg, ik zeg hoe ik het voel, uh, mag ik het ook niet meer zeggen? Of... Je mag alles zeggen, haar. maar wa ja, wat wel. was je andere vraag? Mijn andere vraag is, uh, uh, ik heb van de week iets meegemaakt, ik ging naar de bank toe afgelopen uh, dinsdag ja. en ik, uh, ik heb geld gestort. ik moest een rekening betalen en ik heel snel voel ik uh, uh, geld en dit en dat en pinnen en op hetzelfde moment word ik gebeld door een vriendin, en de kort te maken, uh, ik, wil, ik wil mijn pasje snel pakken, ik zet tegen vriendin, Hé, hey, ophangen, ophangen. ik ben aan het pinnen. Nou, voordat ik het voelde wel door, het uh, uh, uh, ging, waar ging mijn pasje naar binnen toe? Hmm. En die uh, glipte zo tussen mijn dame en naar binnen. Die werd opgevreten. En ik kwaad. Ik voort voortverdoel, ik viel mijn pasje terug. Help, viel mijn pasje terug. Ik heb net uh, geld gestort. En uh, kwaad. En uh, die bankmedewerker erbij. Ik zei, nee, we kunnen er niks aan doen, want het is een ander bedrijf. Die kan alleen maar de geldautomaat open. We kunnen niet bij het pasje komen. Het pasje wordt waarschijnlijk nu al vernietigd. Ik wat? <laughs> Dat is te erg. Yeah. Ja. ja, het is te erg. voor woorden, die staat helemaal gestrest. Moest helemaal bijkomen in die bank. Dan moest ik een nieuwe aanvragen. En nou, dat duurt weer drie tot vijf werkdagen als je weer een nieuwe hebt. Maar het was in de bank. Het was niet buiten op straat. Hè? Het was gewoon in de, in de bank zelf. Yeah, yeah. Dus, dus ik denk, dan kan je het toch even openen. Maar doe is er niks aan de hand. Nee hoor, dat koor, niet, dat koor niet. Nou jongen, ik vind het zo zwaar overdreven. Want dit oh. heb maar een aantal seconden om dat pasje weer te, de, te pakken. Yeah. En er moet ook niks tussen komen. Je moet niet afgeleid zijn of wat dan ook. Of uh, een telefoon. of, of uh, Dat je wel even met je gedachten niet erbij bent. Dan ben je pas kwijt. Ja maar, zo wel. ja maar haar, ja het zou toch veel erger zijn dat als jij, jou, jij aan de telefoon bent je pasje vergeet wegloopt en de onbetrouwbare dievenboef die na jou komt kan jouw pasje meenemen? Dat ben ik helemaal met je eens, dat zei die man van de bank ook, precies oh. hetzelfde wat jij ook zegt, dat zou uh. ze bij de bank kunnen werken, maar, maar ja. precies hetzelfde. Maar ik zeg, de, dat ging, ik, ik mag wel even de tijd hebben om gewoon het ding eruit te halen. Dat staat geloof ik nog maar 10 of 15 seconden al. Of iets dat, dat hij buiten mag zijn, weet je wel. Dat hij buiten, als je gepint hebt en je pas komt naar buiten, dan moet je hem echt rotgang, de rot hem pakken. Als je even een seconde later bent, hup, weg is dat ding al. Ik, ik had hem tussen mijn duimen wijs en hij ging met een kracht naar binnen. Ik denk, shit, ik kon het niet tegenhouden. Maar je vraag is, waarom is dat zo streng? Ja, zo overdreven, overdreven streng. Ja. Ik bedoel, dan, dan, moeten men, dan, lopen. dan moeten mensen allemaal nieuwe passen aanvragen. Dat kost ook weer allemaal plastic. Weet je, ik ben al tegen dat plastic, uh, die plastic uh, afvalberg in de wereld. Ja. Jij er wel verdenkt me. Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar haar, ik, um, haar, haar. Ja. Ja, ja, ja. Ik ga op zoek naar een antwoord. 0800 1121. Okay. Dag haar. Dankjewel, lief, haar. doel. Dag. Dag. Een rare wereld is het toch? Oftewel, Mad World. Worn-out places, worn-out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no.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 Volgens mij gemaakt door Tears for Fears, dit liedje. Gezongen door Gary Jules. Gebruikt ook in de film een beetje een cultfilm. Donnie Darko. Mad World heet het liedje. Een uh, aantal vragen staan nog open. Zoals uh, de vraag uh, van José. Die wil weten of je plakband ook bij uh, het oud plastic mag gooien. En ik wil hem weten of vuilniszakken erbij mogen. Roos wil weten waar de eerste tot de tiende macht in de politiek voor staan. Jaap wil weten waar de term Dichten vandaan komt. En Aad wil ongeveer alles weten over uh, ja, de afsluitdijk, de Flevopolder. Hij wil weten waarom de Flevopolder de Flevopolder heet, waarom Urk Urk heet, Marken Marken heet, Schokland, Schokland heet en hoe lang de kust van de Zuiderzee al bestaat. Nou, en uh, Hardy vroeg dus zojuist waarom wielrenners vaak uh, de taal zo slecht beheersen... en waarom de bank, als je je pasje in het uh, betaalautomaat laat zitten... zo snel je pasje weer inslikt. Dan mocht je daar iets zinnigs over willen en kunnen zeggen 0800-1121. Marian. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Heb je een tuin? Nee. Nee? Nee. Een natte zomer. Um, qua tuin. Ja, oké. Okay. Ja, op het terras is het ook... Een, op, ik ja. heb een dakterras, dus het is ook een heel natte nat, zomer. Heel nat. Ja, Het blijft een natte nou. zomer, ja. ja. Maar ik wilde eigenlijk weten... want ik heb altijd heel veel slakken in mijn truin... Ja. maar met huisjes. Ja. En nu, dit jaar, heb ik zoveel naakslakken. Echt waar? Dat wil je niet weten. Ik geloof dat ik daar vorige week wel... 100 uit de tuin geplukt heb. Ja, het is crisis op de huizenmarkt. <lacht> ja, <lacht> maar dat zou betekenen dat, ze, dat de slakken hun huizen wel verkopen. <lacht> ja, aan, je, de, o, dat ik dat denk het ook. Maar andere slakken. ik wil gewoon weten waar die krengen vandaan komen. <lacht> <lacht> ik het heb zijn al erg smerige beesten, slakken, Ik heb al heel veel slakkenkorrels gestrooid... ...en iedere keer komen nieuwe rot dingen er voorbij. Eeuw. En dan denk ik, komen ze uit gras of komen ze uit... Nou, ik, ik weet gewoon niet waar ze vandaan komen. En een slak in een huisje, daar heb ik begrip voor. Maar echt die grote, bruine, vieze... Nou ja, vies, het is de natuur. Nou... Daar heb ik ook begrip voor. Ja. Maar dan denk ik, ze vreten al mijn mooie plantjes op. <laughs> maar heb je ook, uh, verbouw je ook sla... Nee, helemaal oh. niet. Ik heb alleen maar een bloementuin. Ach, en, en toch ik... ze allemaal slakken? Uh, allemaal slakken. Ik dacht ja, dat die slaatte. Ja, maar van die bruine vieze slakken. Ja, naakslakken. Ja, ja naakslakken. En ik heb al korrels gestrooid, ik heb zout gestrooid. Nou, waar die dingen vandaan komen, ik weet het niet, hoor. Maar als je van die vieze korrels en zout aan het strooien bent geweest... heb je dan niet allemaal halfdooie naakslakken al in je, in je tuin? Nee, of... nee, nee. dat die, die doet ze niks. Op. Ze zijn resistent. Op. Dat staat ook op de verpakking. Maar ja, ik, ik begrijp niet waar ze vandaan komen. Ik heb het nog nooit gehad. Nee, ik, uh, ja, ik heb er ook geen verstand van. Ja, ik... misschien is er een bioloog die daar iets over doet. zou overleef. altijd fijn zijn, ja. Is, ja? Er is nu iemand in de chat, Perke, die zegt... met dit koude weer zie je ook veel naakslakken met een truitje aan. Een truitje? Nou, die heb je zeker gebruikt. Dus dat is schattig, <laughs> toch? Ik vind, dat, vind ik dat meteen een heel schattig beeld. Terwijl het, ik vind, oh, ja, ja nee. maar ik, als ik het zie, dan vind ik het ook zo zielig. Want dan zie je die twee hoorntjes overeind gaan. Ja. En dan kruipen ze zo vooruit en denken... oh, moet ik dat nou vernietigen? Ik, dat doet me ook heel veel pijn... Ja, nou ja, ik ben ook die echt een natuurmens. En vroeger had ik een egel in de tuin... en die vraten dan wel die slakken op met die huisjes. Maar naakslakken heb ik nog nooit wacht, gezien. Wacht, wacht, wacht, wacht. Marianne? Ja? Egeltjes eten die slakken met huisjes? Ja. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Goh. Escargot zitten ze Escargot, dan leeg te ja, lepelen. Ja, dat denk ik ook. We kunnen ze zelf ook eten natuurlijk, hè? Ja, ja, en ik weet niet hoe een naakslak smaakt. Nee, nou, dat weet ik ook niet. Ik heb ik het weet, nooit geprobeerd. En als je uit je tuin een paar slakken in zo'n huisje en dan in de oven... weet ik ook niet of ik nog bij jou wil eten. Ja, lekker met, met, met knoflook en een lekker sausje erbij. Goed, naakslakken. Waar komen ze vandaan en hoe kom je eraf? Dat wil je eigenlijk gewoon weten. Ja, dat wil ik gewoon weten, ja. Ik, ik zou... heb al op Hoekhoek ge, ge, gekeken en ik kom daar niet achter. Nou, kijk, dat, dat is het moment dat je dan naar de nachtzuster belt, naar 0800-1121. Ja, ik vind het uh, leuk om even met jou te praten. Nou ja, het is heel interessant. Ik weet ingeleid. het dus voor de rest een heel fijn programma. Oh. En misschien krijg je het antwoord. Ja, nou kijk, dat is een mooie samenvatting. Dankjewel, je Marianne. Ja, graag gedaan. Dag, doeg, doeg. Naaktslakken. Ja, dat is, uh, begrijp ik natuurlijk. Jaap? Jaap? Ja, hallo, Jaap. Hallo, Jaap. Ja, hier met Peter. <laughs> Peter Jaap Hallo Jaap Peter Ja, ja. <laughs> Wat kan ik voor je doen Peter Ja Peter Renskes hier Hallo Peter Renskes ik, uh, ik heb een antwoord op de uh, uh, uh, Kust van de, van de Zuiderzee Van die eilanden Nou beetje. kom maar door Nou, In uh, 1421 Ja Was uh, Elisabeth Vloed Elisabeth Vloed? Ja. ja. Dat is een hele grote overstroming. Oh. En dat heeft ons land eh, ontzettend veranderd. Daardoor is de biesbos ontstaan. Oh. Nee, nog eens wat, hè? Ja, ik uh, hang aan je lippen. Nou. En uh, zo is ook... Uh, de, de, ja, het was er gewoon... Uh, net als een 53 zeg maar. Een hele grote storm. Hè? Dat was nog heftiger, natuurlijk. Ja. En Het waren allemaal niet zo goed... Uh, bewapend tegen het water. Nog geen hoge dijken? Nee. Dus geen jongetjes met vingertjes? Eilanden. Ja. En uh, ook ontstaan. En maar uh, heel die uh, kustvloed en zo. En nee. ja, dus, die naam is dus Almere. Ja. Ja. Alle schepen gingen daar meer Allemaal meren. Ja, die gingen daar. Dat Almere. klinkt heel logisch. Ja, ja, ja. Ja. Zo ja. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, Goerei. Ja. Dat was een goede reden. Oh. Om te liggen, snap je. Oké, okay. en weet je ook toevallig Urkmarken en Scho Schokland? Schokland wel. Dat schokte. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat ja, schokte af en toe. En ik doe dat, ook maar een schokje. Ja, ja, dat is, dat is ook heel logisch. Maar Urk, ja, daar ben ik aan de ik, ik ben hier van de computer en we zo. Nee, dat is mooi, want anders belt er helemaal niemand meer. Iedereen nee, achter nee, zijn computer gaat nee. zitten googelen. Maar uh, Schokland weet ik wel. Omdat we vaak uh, echt uh, even stond te trillen en zo. En op een gegeven moment is het ook uh, ja, gedeeltelijk uh, ja, verdwenen. Uh, eigenlijk hè. Uh. Nou, dan is Schokland in ieder geval verklaard. En maar Marken en Urk, dat... Uh, ja, gaat Nee, je? nee dat, dat kan ik niet zo achter. Maar ik, ik weet wel... Er uh, zitten... Dus, uh, bij de eilanden storten stort vloed of zo. Dat is een hele en dat is nu nog steeds. De, de, daar gaat de vloed de hele streng doorheen. Stort de vloed heet en zo of zo. Ja. Ja. Daar moet je manieren ophangen hoor. Maar eventjes, want de, de centrale vraag van de Aad was: hoe lang bestaat de kust van de Zuiderzee? Ja, maar, 1421. Nou, die is wel 1421. Ja, in de 1421, ja, door de sint Elizabeth vloed Nou, kijk, dat is, dat is mooi, de, gewoon afdoende antwoord. Hoeft u niet meer over te bellen, 0801121. Mag hoor. Want, en toen is de bisbos uh, ontstaan. ontstaan. En daar waren zeven dorpen. Ja. En die zijn allemaal, eh, allemaal eh, vergaan. En uh, Almere komt van dat alle schepen ja, daar ja, afmeerden. Ja. Dat, dat was een leuke plaats om te meren. Daar ja. gingen ze allemaal meer. Ja, eigenlijk had het en, ook uh, goed ree kunnen heten, want het was een goede reden om daar met z'n allen ja, af te doen. Ja, dat was, was ook een goede uh, lichtplaats. Ja. Ik uh, ja, dus uh, pe je, Peter. Als je een beetje over nadenkt, dan. Uh, Hallo? Ja? Ik moet ophangen, het nieuws begint. Oké, okay, nou hé, fijn dat je weer te kocht Ja, tot de volgende keer! Dag 0800 okay. 1121.